Ja, dat is dus heel erg uh, onwenselijk, dus omdat die tafel die is een beetje door... Uh... Ja, ik weet het wel. Ja, maar dus... daar is we wel rekening mee houden, hè. Ja, zelfs dat hoor. Ja, dat hoor je, hè? Ja, ja, alles. Ja. Oké, okay, wacht een uur. zegt die einde computer. Ah, fijn. En we zijn weer vertrokken. Het is vandaag... Uh, ik weet niet eens wat het is vandaag... Zondag, vaderkesdag. Ja, ah, tien... Oh, vaderkesdag. Uh, het is 10 juni 2018. Het is zondag. We zijn in Bergen. We zitten lekker buiten vandaag. Uh, tegenover mij zit hij weer, de schijnburgemeester. Goedemiddag. Nou, goedemiddag, zal ik daar morgen zeggen zeker, ze? Ja, oké, okay. ja. that's all. Ja, ik heb wat uh, beter dingen voorzien, voorzien dan op een, een voormiddag uh, te doen. Hè. Tijdens de dia's va paternalis vadertjesdag. Nou, u kan uh, nu uh, spreken tot het volk en dat lijkt me nou typisch voor ja, nee, een zondag. Het is gewoon <laughs> Oké, okay, um, we zijn dus weer gearriveerd. En uh, ik zou zeggen groeten aan alle luisteraars die ons hebben beluisterd. Dat zijn er nu al een stuk of honderd als ik zo goed kijk. Er zijn ook wat reacties op Facebook. Uh, ik bedoel, er is een reactie op... Oh nee, er zijn er twee wel geteld. Uh, ja, dat is toch wel keihardig. Uh, een, een Luc van Steenkisten kwam met een uh, mooie kreet. BDW semper plezantibus... et non stupidus. Rideo mihi serasus. Ik leg maar een kriek, is dat in het Latijn? Dat is een heel bekende uitspraak van de dichter Catullus de Oudere. Ik leg maar een kriek. Ook de uitvinder van de uitspraak is Urina Felix. Ja, ja. Nu, uh, bij mij hebben sommige mensen lopen vragen naar de eerste podcast. Van, uh, uh, is die meneer wel niet heel erg onderlegd in geschiedenis en zo? Uh, hoe is dat? Hoe, ben je, heb je daarvoor gestudeerd of is het hobby? Of ja, dat is een stuk uh, persoonlijke interesse uiteraard, die boes. Uh, dat is begonnen met uh, interesse voor uh, de oerknal. Dat dan uh, uiteindelijk is uitgemond in de interesse voor uh, het Romeinse Rijk. En dan uh, uiteindelijk naar de interesse voor alles wat met de Antwerpse geschiedenis te maken heeft in de eerste plaats. Ten tweede is dat ook uh, genetisch bepaald, aangezien dat mijn, uh, mijn voorouders allemaal uh, historici en... Um, dat soort dingen zijn, ja. Geschiedkundigen. Geschiedkundigen, ja. Heel, heel erg ingeworteld met waar ze wonen en, uh, ja. enzovoort. enzovoort. Ja, volgens mij een stamboom ben ik ook een regelrecht een afstammeling van Julius Caesar. Oké. Okay. Ja. En, en die stamboom, dat heb je zelf? Of die heb ik zelf dat... gemaakt, ja. <laughs> ja. <laughs> Oké, okay, ja, ja, ja. Ja, Napoleon zit er ook nog tussen. Hè? Maar dan, als je dat zelf doet, dan kun je ook de kwaliteit ervan bewaken. Hè? Zorgen dat er geen rotzooi ja. in staat. Ja, inderdaad, dat inderdaad, informatie inderdaad, klopt allemaal. Ja, inderdaad. We moeten natuurlijk ook eerlijk zijn. want We zijn er met ongeveer, denk ik, 7 of 8 miljard mensen op de wereld. Ik vind de tel kwijt. Maar uh, in het jaar nul waren er een paar miljoen mensen op de wereld? Dus dat wil zeggen dat eigenlijk al die mensen die er nu zijn, uh, allemaal voortkomen uit die, die paar miljoen die onderling hebben gekweekt. Dus we kunnen eigenlijk zeggen dat het menselijk ras eigenlijk hier een grote pot in deelt is. Hè? Ja. En, en dat blijkt ook, nu, nu, nu komen de gevolgen de laatste tijd ja. meer en meer uh, naar boven, en uh, helaas die komen ook uh, vaker en vaker naar voren ja, in, de, in de, de algemene ik hier zo, politiek. Ja, inderdaad, als ik hier zo door de stad uh, fiets, dan zie je duidelijk die gevolgen van de mensen die hier rondlopen, die inteltgevolgen. Vandaar dat het goed is dat er zo regelmatig zo wat migratie komt, dat er zo wat terug, uh, terug wat vers bloed uh, gemaakt wordt, dat we af en toe eens met een Soedanees of, uh, of met een Afghaan uh, ons voortplanten, dat we terug een klein beetje verversing krijgen van het Antwerps bloed. Ja, ja, oké. Okay. Dus dat is een uh, wirschaffendas, maar dan, hoe zeg je dat op zijn antwerp? Wirschaffendas dat voort. <laughs> oké. Okay. Mm. Maar goed, oké, okay. daar kan ik een heel eind in komen. Vers bloed in de mix, dat is altijd goed voor de, de, de, de genetische kracht van de... Nou, dat zijn natuurlijk bepaalde, bepaalde bloeden die we liever niet hebben. Zoals de pygmee bijvoorbeeld, die heb ik liever niet in onze uh, genetische structuur hier. Ja, die moet wel wat passen Doe voor de... wel aan mijn uh, handen. Ja, ja moet misschien is de pygmee de Pismé, pismé. Ja. En ja, misschien is de, de pigmeen nog niet zo slecht, aangezien uh, we natuurlijk met een beperkte oppervlakte hier zitten. Hè. Ik zeg altijd, de stad dat is een klein beetje gelijk, uh, gelijk de cinema. Hè. Als je een ja. cinema hebt voor 100 personen, ja, dan moet je er ook geen 200 personen binnen laten, want dan kan niemand de film nog zien. Dat is eigenlijk hetzelfde met een stad of met een samenleving. Hè. Dus als we hier in deze stad zeggen plaats hebben voor uh, 750.000 mensen, hè. laat ons dat er ruim schatten, dat is al heel veel... ...dan kunnen we dat aantal natuurlijk verdubbelen... ...als we hier alleen maar pygmeën zetten... ...aangezien dat die moeten de helft van de plaats innemen... ...van de gewone uh, mensen. Maar dan, je bedoelt... ...dat geldt wel alleen als je ze op elkaar stapelt... ...dus in toren fletst die dan wat minder... Inderdaad, inderdaad u dus vandaar dat ik een groot voorstander ben... ...van de hoogbouw in de stad... Ja, uh, ...dan ook, kunnen ja. we inderdaad de verdiepingen verhalveren... ...dus als je dan nu een blok hebt met twaalf verdiepingen bijvoorbeeld... Ja. ...en je steekt daar pygmeën in... Ja, ...dan heb je een blok met 24 verdiepingen. Dus een verdubbeling van de capaciteit van het aantal inwoners voor de stad. Ah, oké. Okay. Ja, ja. Ja. En die, die kunnen daar dan ook allemaal hun eigen voedsel groeien op, die daken enzovoorten. Ja, die en hebben nog niet zoveel zo nodig. Hè. Nee, dat is waar. Ja, ja. Die, die zijn heel economisch. Maar die zijn er al gewend. Die hebben altijd in, uh, in, de, in de wouden, uit, de, uit het woud geleefd en zo, met wat er Absoluut, dus. die Die geeft er gewoon zo'n blaaspijp met zo'n giftig pijltje in. Met wat giftige kikkers moet die dan natuurlijk wel introduceren in het stadspark en zo. Dat ze die kunnen vangen en dat dan op de pijltjes kunnen uh, uh, smeren en dan vangen die een duif en dan kunnen die me gemakkelijk niet jullie gezin een hele week van eten. Hè? Ja, ja, ja, maar ja. ik krijg dus als... toch wat reacties hier van een bepaalde doelgroep. Uh. Die ja, klinken ja, niet ja, blij hiermee, ja, want ja. de, de nieuwe lichting, de nieuwe lichting... Uh, nou, nou, nee, nee, nee, nee, nee ja. <laughs> Dat zijn niet de kiezers van nu, maar wel over een aantal jaren. En die horen hier toch wel uh, klanken van uh, discriminatie en zo. Hoe kan dat nou van een nieuwe burgemeester? Dat is toch niet... Ja. ja, ik ben dan natuurlijk ook voor de assimilatie, zoals ik zeg. Hè. Dus okay. eigenlijk dat de vermenging gebeurt met die Pygmeën. Dus dat we eigenlijk onze eigen gestalte naar beneden kweken. Hè. Zoals dat ook met honden gebeurt. Hè. Ik wil zeggen, vroeger was een hondje groter, maar nu heb je bijvoorbeeld de Pekinees. Ja. Of, of de. Hoe noemt dat, dat klein hondje? Werd dat vroeger niet al populair? Was dat je in een aantast kunt steken? Hè, of dat je niemand naar buiten gaat om te laten wandelen? Was dat ja, mee, een chihuahua? Een chihuahua. Een chihuahua-boes. Ja. Inderdaad. Hè. Voilà, dus je kunt dat eigenlijk. Hetzelfde, hetzelfde gegeven kunt ook Klein kweken. Dus als we mm -hmm. dat dan gewoon met het menselijke rest doen, dat is in ieder geval een oplossing voor de overbevolking. Oké, okay, nou, dan gaan we eens aan denken aan hoe we dat wetenschappelijk gaan aanpakken. En daarin uh, gaat dat pigmee, uiteraard, de boes, een sleutelrol spelen. Oké, okay, daar, daar kan ik in ja. voorkomen. Nou, nu, met de, oh, nu we toch zijn aangeland op dat uh, onderwerp van die uh, bevolking en uh, te druk en 750.000 enzovoort, uh, kunnen we in het vervolg van ons vorige gesprek, wat zich toen. Uh, richten op punt 1 van het partijprogramma welke draaide om de uh, onafhankelijkheid van Antwerpen als stadstaat in de we de hebben we uitgebreid behandeld. Vandaag uh, gaan we naar punt nummer twee. Hè? Daar ja. zit een soort logica in. De herinrichting van de hmm. wijken. Um, ja, dus u heeft grote plannen om uh, dadelijk dingen te gaan doen met de wijken uh, als je eenmaal verkozen bent. en uh, nou, Ik zou zeggen, dit is het platform om uit te leggen wat je dan van plan bent. Nou, als we hier rondkijken in Antwerpen, dan kunnen we alleen maar zeggen dat de urbanisatie Totaal verouderd het is een totaal uh, van een vorige eeuw dateert. Het is hier uh, helemaal niet meer up-to-date. Dus we gaan het uh, een klein beetje updaten. Door de weken in, uh, te verdelen in bepaalde themata. Dus elke wijk krijgt een thema die past mm -hmm. bij de wijk, die soms al een kiem in zich draagt en die wordt daarin verder uitgebouwd. Zoals nu het Schipperskwartier een bepaalde bron van kiemen is. He, is dat het is een bepaalde bron van kiemen en die kiemen moeten we natuurlijk terug vergroten met het Schipperskwartier, he, beginnende ja. aan het eind van het centrum, ontvliegen zoals eigenlijk, eindigend aan uh, de Oude Leeuwerij. Daar ben ik dus van plan om een uh, soort van vrijstaat te maken en binnen de stadstaat die al vrij is. Ja, de stadstaat die een vrijstaat heeft, zoals vroeger ook in de Caraïbe bestond, waar dat de piraten zich allemaal verzamelden. Ja, ja maar en als ik het um... goed begrijp, dat is binnen een onafhankelijk Antwerpen, daar nog eens een keer binnen een... En vrijstaat, ja, zoals je christiaanheid okay. in, uh, in, uh, in Kopenhagen bijvoorbeeld. Ah, ja, ja, ja, ja, ja. Dus daar kunnen dan al het rucht, waar je echt niet weet waarmee mee we aanvangt, die stekten er allemaal samen en dan kunnen die door anarchie doen en anarchietje ja, ja, ja. spelen en van alles. dat ook een perfect de locatie om de, de prostitutie te laten, te laten gedijen. Prostitutie dus en beetje... kunst gaat heel goed dat samen. Dat gaat heel ja, goed ja. samen. Ook uh, het, het rumstoken, het drankstoken, dat kan daar ook allemaal gebeuren. Ja. Mensen worden dan ook wel gevraagd om zich als piraat te verkleden, hè? dat we dus ook een klein beetje dat piraten gegeven hebben. Ik ruik hier een deal met Studio 100. Uh. Ja, we gaan het wel volwassen houden natuurlijk. Hè? Ja, ja, uh, ja uh, Piet uh, Piraat.2.0. Ja. <laughs> <laughs> nee, nee, nee meneer is het van, meneer is van, ja, je ja. hebt toch ook die films met die teddybeer die baal, alles behalve kinderlijk is. Misschien moet Studio 100 ook wel mee opgroeien. Maar ja, goed, maar dat Piet Piraat is welkom. We kunnen daar ja. een soort van uh, um, zombieversie van Piet Piraat laten rondloopen. Dat zijn ja. ja, plezant is niet jeugdvriendelijk. Hè? Ja, we kunnen dat altijd plezant. Kinderen willen natuurlijk piraten zien, maar die willen echte piraten zien. Die willen ja, ja, ja. zien dat er af en toe wel eens iemand opgeknoopt wordt die, uh, die gemaakt heeft. Hè. Ja. Dat er af en toe inderdaad wel eens iemand of andere, uh, uh, ...een kleine veldslag uh, plaatsvindt... ...dat er af en toe wel eens iemand onthoofd wordt... ...dat willen okay. kinderen zien... ...die willen niet de flauwekul van nooit de Studio 100 zien... Ja. Dat, dat, ...dat kun je even goed... Uh, uh, en, waar, en waar situeert uh, die vrijstaatshef? Het Schipkiskwartier... In het ja. Oké, okay, dus het, is een, het blijft een beetje zoals het is, maar gewoon nog Mijn meer. Ongeveer, ja. We gaan alleen het uh, Bonaparte dokter wel even bij pakken. Daar worden nu toch allemaal oude schepen gelegd, dat we daar ook echt uh, uh, piratenschepen kunnen liggen. Oké. Okay. Dus er komen er dan ook verschillende te liggen, dat we ook af en toe veldslagen met dus kanonnen kunnen organiseren, die we eventueel als het werkt uh, kunnen uitbreiden naar de schelde, dat we daar een uh, uh, keer per jaar toch een grote uh, piratenveldslag kunnen doen. Zeker. Ik, ik denk aan bijvoorbeeld al die werklozen. Somalische piratenschepen nu, want die kunnen niet meer uh, aan de slag. Ja, die perfect, kunnen bijvoorbeeld ja. hier nog ja. eens langskomen en hun uh, trucken ja, laten nou, zien. We doen. hebben veel van die Somalische piraten die effectief vluchteling zijn, die hier terechtkomen. Die daar in de fabriek moeten gaan werken. Die heel de dag uh, ja, dat vorten en volvols in elkaar moeten vuizen. Dat is die mensen hun roeping, niet. Die zijn piraat. Dus op die manier... Nee. Nee. <laughs> ja, nou, volgens mij manier is heeft van he. de Antwerpse bevolking omgekocht over... Ja. De de de de Staline, maar, maar ja. we bouwen aan ons publiek. Dus, ja. ja. Maar goed, dat was de vrijstaat, maar er is meer in. Een ander thema is dan bijvoorbeeld... we hebben Zurenborg hier. Ja. Zurenborg is een klein beetje over zijn hoogtepunt hier. Vroeger was dat de plaats waar dat de bakfietsen gedaan Dat is nu gecentrificeerd. Gecentrificeerd, inderdaad. Dus dat heeft dringend een soort van nieuwe elan nodig: een Elanibus. Dus we gaan van Zurenborg, dat gaan we helemaal terug van nul, van scratch beginnen, van scratchibus. Dus we gaan dat plat gooien helemaal. En dan gaan we okay. dan allemaal betonnen constructies in de vorm van paddenstolen zetten. Ja. Die worden dan Een heel... Een beetje zoals in Rotterdam, daar heb je die bekende... Kubuswoningen. Ja, maar zo. dat is allemaal veel te architecturaal verantwoord. Oh, okay. En nee, in die echte paddenstoelwoningen. Hè, en daar gaan we dan eigenlijk een soort van authentiek smurfendorp van maken. Oké. Okay. De bewoners van Zurenborg, die worden dan ook gevraagd, met zekere dwang, om uh, zich te kleden in een witte broek. Een uh, witte muts op te zitten... En de de bovenlaat blauw blauw rond te zijn. lopen en zich blauw te verven. Effectief. Of de hele dag blauw te zijn, want dat zijn ze dan ook. Hoe dat je u blauw maakt, ja, dat kan ook bijvoorbeeld er koper te eten je hebt een bepaalde ziekte van mensen die te veel koper in hun bloed hebben, die blauw okay. uitslagen. Dus dat kan wel zijn dat we daar brood zullen verkopen in croissants met een hoog uh, kopergehalte, zodat die mensen vanzelf... Hmm. Uh, dat is nog een klein beetje, dat zijn details. We kunnen uh, kijken wat het beste is. Verven of okay. koperuitslag. Zureborg, ja. uh, een betonnen paddenstoelenpark. Ja, plus, plus, plus. Heel belangrijk, op de dageraadplaats laten we dan een boerderij uit uh, Bokruik overkomen. Een authentiek ja. Antwerps boerderijken. Dat zetten we daar. En in dat boerderijke zetten we dan een rosse ket. En met het actor die je Gargamel mag spelen. Ah, Gargamel, dat ja. is die kwaaie Tovenaar. Die kwaaie Tovenaar. Die ja. En we ja, hebben ja, eigenlijk ja. al een klein beetje audities gedaan. En ik heb een perfecte acteur gevonden om Gargamel te spelen. Oké, okay. ja. dus, okay, dat is nummer twee. Nou, nog ja, één. Even voor zeggen wie dat die een acteur is: Philip de Winter. Oei, ja, daar ja. heb ik geen enkel probleem ja, mee. Om de, de, de vrouw, vrouw, ja. om wel voor ja, want Want die heeft ook ja. al zijn hele leven eh, ervaring met het kwaad zijn op wezens van een andere kleur. Dus die gaat dat perfect ja. doen, perfect ja. doen. Het trekt ook een klein beetje op de winkbrau, die loopt ook helemaal door. Dus, uh, voilà. Ja, zeker. Er moet alleen een beetje gebogen lopen en een lange zwarte jas aan. Ja, wordt nee. voor gezorgd, hè. Ja, nee, oké. Okay. Uh, ja, ik vind het uh, briljant. Nou, dat was een, een tweede. En dan ja, misschien nog één voor onze luisteraars. Ja, natuurlijk het oude centrum. Daar zitten we met onze middeleeuwse gebouwen. Dat gaan we zo houden. Hè? Ja. We gaan natuurlijk de bron die ertussen staat. Gaan we verdwijnen, die gaan we neerhalen. En daar authentieke replica's van andere authentieke gebouwen neerzetten. Die we helemaal uh, volgens de 16e eeuwse schilderij van Rubens en Niel de Bataclan zullen uh, bijwerken. Mm -hmm. En dan gaan we daar ook de mensen verplichten om in maliënkolders Kolders... Uh, en andere middeleeuwse gewaden rond te dartelen. Uh, daar worden steekspelen georganiseerd op de meer, elke woensdag namiddag. Uh, elke 11 de, uh, juli, juni, juli gaan we daar de gulden sporenslag op de groente markt spelen. En heel belangrijk, we gaan er ook allemaal middeleeuwse ziektes herintroduceren, zoals de ruim, de Pits, de, de meladsheid, de cholera. Uh, om natuurlijk dat authentieke geheel te krijgen dat uh, niet meer bestaat, hè. Oké. Okay. Mm. <applaus> Gaat daar zijn wat mensen wel tevreden mee. En nu, uh, Ik kan me daar voorstellen dat er nogal uh, wat controversiële haken aan zitten. Want als je zeg maar, die ziektes terug gaat brengen... dat kan dan misschien wel voor Antwerpen fijn zijn. Maar ik denk niet dat ze daar bijvoorbeeld in Turnhout en, en in Sint-Niklaas... en sterker nog in Nederland bijvoorbeeld blij mee gaan zijn. Want uh, dat wordt een haard van onbeheersbare ziektes. Jo, dat is niet waar dat het onbeheersbaar is. Wij zitten natuurlijk in dat... Uh, District in de Nationale Straat met het tropisch instituut die perfect geplaatst is, jarenlange ervaring heeft om al die ziektes perfect onder controle te houden. Dus we kunnen dat een klein beetje later uitbreken en dan direct terug onder controle. Nou, dat maar wat, toe, wat is, is daar toe, leuk he? aan? Wie, wie, wie vaart daar wel bij? Wat, wat, ik bedoel, wat voor nut heeft dat nou, zeg maar? Uit welke afdeling? Welke vergadering? Ik kan me ja. geen vergadering voorstellen ja, het is waarbij is natuurlijk kak, van ja. luister eens, ik heb wel een idee. Ja. Maar wel. we komen nu terug bij die overbevolkingen waar we het er net over oh hebben. He? Ja, die overbevolkingen, <laughs> een, die een maakt eigenlijk wat die de mensheid kapot maken. Vroeger hadden we een aantal ziektes die regelmatig als het de spaar gaat te dragen, uit te lopen he? de bevolking terug even op een goede kwantiteit, op een normaal aantal terugbrecht, die ja. zijn verdwenen, dus dat komen we nou. nu stilletjes aan terug. Ja. Vandaar dat we de meest uh, tot de verbeelding sprekende ziektes hebben. Hè. We gaan natuurlijk geen snotvalling terug invoeren, want het bestaat nog. Dat is niemand ligt daar wakker van. Want ja. de pest, de builenpest, ja. dat is toch nou, iets waar het nog altijd over gesproken wordt na zoveel jaar. Ik, ja. ik wens je succes om dit ja. aan het electoraat te verkopen. Ja. Hoor. Dat, dat <laughs> lijkt me nou niet dat je daarmee... Uh, ja. Ja. Maar, maar eh, moeilijk, maar ik, ik snap de gedachte erachter wel. Nou, je het kan je... natuurlijk zijn. We zullen, eh, ik ben natuurlijk van plan om daarin toe te komen, om een compromis te sluiten. En daar een soort van simulatie van de ziekte eh, uit te voeren. Waar dat dan mensen kunnen doen alsof ze de balenpest hebben. Zonder dat ook echt te hebben. Maar het zou zonde zijn dat die ratelaars van, met, uh, van de Melaad zijn, En die mannen met hun grote bekmaskers mm -hmm. uh, van de pest. Dat die niet door de straten kunnen, kunnen ah, ja. dartelen om het uh, Dat het toch een beetje stinkt zo. Nee, dat, moet en om, daar een ratje. dat is belangrijk om dat middeleeuwse authenticiteit helemaal omhoog te brengen. Maar Daarom we, dat we ook de, de raaien terug gaan openleggen. Dat we terug met open riolen gaan werken. En niet meer alles onder de grond gaan ben aansteken. Wil je, je hier een soort uh, concurrent voor bruggen van maken? Een concurrent zou ik het zelf niet nou noemen. Ja, Dit gaat toerisme lokken. natuurlijk. Ja, dat is ook het hele plan. We hebben dan bijvoorbeeld een Smurfendorp, we hebben een Piratendeel, we hebben een middeleeuwsdeel. We hebben van uh, de Kogels als gewoon een soort van uh, Belle Époque-buurt uh, van maken. Ja, ik heb een Belle Époque. Het enige wat we nog nodig hebben is wat nog de vrouwen die af en toe déjeuner in uh, Solerbe doen, maar dan in hun blote flikker overal op de, de grasplantjes en de rotondes. En zo krijgt elke wijk zijn eigenste. Uh, typische invulling. Oh, heel belangrijk, ook 2060 rond de Handelstraat. Handelsstraat. En dat gaan we... Ah ja, dat we ja. net aansnijden. Ja, dat gaan we uiteraard die boes overkappen en er een muur zetten. Dat wordt een soort doom. Uh, ja, eigenlijk. een doom of een authentieke zoek. Dus in Antwerpen, zijn er een eigen zoek. Uh, uh, zoals dat, in Istanbul Zoals in Istanbul en dan kunnen die handelaren rustig een rotte vis blijven verkopen al hun, al hun, uh, hun, hun snuisterijen, hun oosterse snuisterijen. Iedereen verkleedt zich dan zoals in nachten, ja, ja. en Dan heb je daar ook een prachtig sprookjesdorp. En dat zal als gevolg natuurlijk hebben dat de toerisme gigantisch wordt aangezwengeld. Dat we hier ja, met, de, wie gaat daar blij mee zijn als dit hier een soort tweede brug, kruising tussen bruggen en een Middeleeuws Madurodam dam gaat worden met miljoenen ja, en Dat is uh, eigenlijk op dat moment wordt dit hier zo Unicum in de geschiedenis van de mensheid... dat uh, Brugge, Maduro, Dam... en heel Disneyland en Disney World... gewoon kunnen inpakken. Niemand gaat daar nog naartoe komen. Antwerpen, ja. Antwerpen Simper, ja. Semper, semper, semper, semper ja. Ik zie al wel dat het grote geld... toch wel bij u geraakt is. Want uh, in de buurt rond Kogels, Ossilay... dat zijn allemaal hele mooie Belle-Hepoque-villa's. Uh, daar verandert eigenlijk niks. Dus die hebben gewoon flink gestort... in de partijkassen waarschijnlijk... Ja, dat klopt. Oké, okay, nou dan kunnen we naar de volgende. Bogerhoud Intramuros. Ja. Wordt tot een stedelijk een, een land- en tuinbouw. Een stedelijk land- en tuinbouwparadijs. Waar hobbyboeren zich flink kunnen uitleven. Absoluut, die bus. Ja. Dat ja. moet te groeien, de groeien, dat bioboerder eigenlijk. Dus we gaan niet al de uit zijn baan. Alleen als valterhef krabben. Dat gaan we dan bemisten. Dat dat goed kan groeien. Dat iedereen er moestuintjes en van alles en nog wat kan liggen. We hebben dan de overkapping van de ring. Die tegen dat natuurlijk gerealiseerd. is. Want u begrijpt vanaf dat de, de Republiek Antwerpen in oktober wordt uitgeroepen. Is dat het eerste wat we gaan doen? De ring overkappen volledig. Dus niet in stukjes, volledig. Ja. Dus dan hebben we er nog extra landbouwgrond op de ring liggen. Dus dat wordt hier een grote boerderij waar je dan koeien, schapen, kiekjes, van alles en nog wat kunt zetten. Waar iedereen ook met de bakfiets kan rondrijden. Dus alle bakfietsen mogen zich dan centraliseren. Okay. in bij Er mag ook niks anders meer rijden. Natuurlijk ook af en toe wel eens een, een ezelskerkje met van gatenkerken of een hondekkerken. En daar wordt dan eigenlijk uh, het verse voedsel voor de rest van de stad geproduceerd in de bioboerderij burgerout. Oké. Okay. Ja. ja, dat is een fantastisch concept. Want je haalt in één keer de hele vrachtwagens en al die dingen ertussen uit. Maar... Ja, dat is niet meer toegelaten in de stad sowieso. Nee. Uh, alle vrachtvervoer zal uh, gebracht worden met zeppelins, die dus over de stad komen vliegen. Want u weet, een zeppelin, dat heeft uh, ongeveer de capaciteit van, uh, van een volledige haak, uh, een, een, een, een, ja, ja. een, een schip. Een ja. vrachtschip. He? Dus daar kun je eigenlijk over de stad moet komen, volledig uh, uh, milieuverantwoord, niet vervarend. Uh, we gaan die, die, die zeppelins ook in verschillende kleuren laten komen, dus die worden in de, de, de, alle kleuren van de regenboog gespoten, dus dat je af en toe een, een, een appelblauw-zeegroen zeppelin ziet overkomen, dan weer een purperen en dat je eigenlijk een klein oh ja. beetje het gevoel hebt dat je... In, uh, ja, dat je uh, in een soort chocolade-snoepwinkeldroom-fantasie. Nou, of in leeft, of een zo. My Little Pony-wereld. Als je ja. in de lucht zie je dat dus gewoon prachtig ja, en fantastisch. En, Plus natuurlijk ook een verwijzing naar de, naar de Zeppelins uit de Tweede Wereldoorlog. Het de okay. Eerste Wereldoorlog expliceert. Nou, en tot slot, want we komen een beetje in de, in de buurt van dat we naar iets anders willen... ...maar ja, de linkeroever, want er is een overkant van Antwerpen vaak ja. vergeten en verguist... In ja, dat alle is gesprekken. natuurlijk een vergissing van de geschiedenis dat dat ooit bij Antwerpen is gehoord. ...maar bon, we zitten er nog hier een keer mee. Ja. En ja. dat, is dat een lust of een last? Ja, dat gaan we van die last gaan we een lust maken. Hè. Dus u oh, besieft, het is nu nee? ja. een last. Dus ja, wel. last, gaaf. Het goede aan linkerover. als je daar gaat wandelen, is gewoon zicht op de echte stad. Dat is eigenlijk de eerlijke belangrijke functie van, uh, van linkerover inderdaad. Uh, maar wat we gaan doen is, we zitten daar toch met al die gebouwen, hè, die eigenlijk een beetje aftand zijn. Uh, de, de chicago buildingen en uh, dat soort toestanden. Ja, we gaan daar in een groot... Uh, ja, ien de, groot de, de Nederlander moet bij, uh, bijvoorbeeld denken aan de Bijlmermeer. Dan, dan weten ze exact waar voilà, het over hebben. Eh, gezet, beton, het is dan, uh, en, uh, je zou er voor minder mee vliegtuig in vliegen uh, om dat uh, ja. van de grond te krijgen. Hè. Dus um, wat de bedoeling is, is dat daar in een groot toeristencentrum komt. Hè. Dus dat ja. eigenlijk de Antwerpenaars, die, ook even belangrijk om te zeggen, alle Antwerpenaars die hier wonen, die krijgen hun plaats, die krijgen ook een bestandsminimum. Dat is ook niet meer nodig, omdat de toeristische inkomsten zo hoog gewoon zijn dat niemand eigenlijk nog zou moeten werken als ze goesting hebben. Eh, dus maar al die toeristen die worden verzameld in het grote toeristenpark linkerover. Dus al die blokken worden eigenlijk luxe hotels, maar dat dan al die Chinezen en die uh, noord koreanen en die Vietnamezen en die, uh, uh, die Dubai'ers allemaal terechtkomen ja, ja. om Antwerpen te bezoeken. Ja? Eh, er worden, u weet, er komt de fietsbrug, er worden een paar extra voetgangerstunnels en fietserstunnels uh, gegraven. Dus vanaf s morgens 9 uur gaan de poorten van Antwerpen open. En dan kunnen de toeristen allemaal de stad in uh, vloeren oh, ja. via Linkerover. Oké, okay, nou, ik vind het een geweldig plan. Uh, zeker als mensen er uh, mm. nog eens allemaal willen nakijken enzovoort... en meer in detail, uh, waar kunnen ze dan terecht? Natuurlijk op de website, die boes, uh, bdw.vlaanderen. Bdw, als in uh, beter door wanbeheer of nee? Oeh, wat zeg ik nou? nou beter dat door dat welzijn? Zijn? Ja. Of democratisch burgerlijk welzijn. Burger-democratisch welzijn. Of wel wel, burger-democratisch ja. burgerlijk Burgerlijk-democratisch welzijn. Ja, of wel bier, drink en wijven. Ah ja, ja. Dan waren we, dat, dat zijn... Uh... Twee ezelsbruggetjes voor twee totaal uiteenlopende groepen van onze luisteren, zou ik nou, zeggen. Ja, ja, eigenlijk komt het op hetzelfde neer. Het is eigenlijk een vertaling van... Eigenlijk is bier drinken hebben een vertaling van burgerdemocratisch welzijn. Oké. Okay. Voilà. Juist. <laughs> uh, en we zijn ook te vinden natuurlijk op uh, Facebook. Inderdaad, die boes. Uh, als BDW. Als BDW. En uh, tenslotte uh, kun je ook nog uh, volgen op Twitter. Ja. En de uh, Twitter-handle is... At BDW 2018 BDW 2018 ja, en ook nou. al omdat dit allemaal uh, in aanloop is naar de gemeenteraadsverkiezingen Heel Juist. en natuurlijk ook voor de dag voor de gemeenteraadsverkiezingen, de 13e oktober dan is er de grote uh, conferentie in uh, de Arenberg, Schouwburg, waar u nog eens rustig kan komen luisteren naar al de plannen en alle verwezenlijkingen die u te wachten staan Juist, ja. En daar kunnen we niet genoeg op hameren. Die avond gaat enorm belangrijk zijn. Want dat zou wel eens de loop van de geschiedenis... voor elke senior en ook uh, gast die hier woont. Hè. Want uh, ja, senioren ja. zijn er niet zo heel erg veel meer, denk ik. Ja, ja de meeste senioren zijn tegenwoordig Marokkanen. hè. Ah ja, oké. Okay. Ja, want Je moet dus, dus inderdaad een, soort... een aantal, ik denk een drietal generaties, de details weet ik niet, meer, maar je moet binnen de muren geboren zijn en uw uh, ouders moeten drie generaties lang hier uh, gewoond hebben. Dus ja, dat is iets wat voor heel veel Marokkanen opgaat. Dus een echte senior is tegenwoordig van Marokkaanse origine. Oké. Okay. Dat betekent dat we even overschakelen naar de actualiteit nu. Uh, ik hoop dat je een beetje. We gaan even contact maken nu met onze redactiekamer. Ah ja, daar zijn we al. Kijk, je ziet hoe keihard gewerkt door, door de mensen. Uh, oh, wacht, wat doen we nou? De deur is weer dichtgevallen. <lacht> <lacht> um, zeg het eens. Uh, wat is je deze week? Tussen nu en de laatste podcast, er is van alles gebeurd. En het grootste nieuws was eigenlijk wel, als ik het zo uit mijn hoofd heb, dat ineens uh, heel uh, bij verrassing uh, een andere partij met een drie letter naam, na, namelijk de NVA. Uh, ineens uh, vijf, zes punten is gezakt uh, in de verkiezingen uitslagen. Wat is uh, de mening van de schijnburgemeester op dit nieuws? Ja, ik vind het natuurlijk heel jammer dat mijn uh, goede vriend en collega, de echte burgemeester, niet hoeveel zoveel uh, kwijt is. Maar de reden lijkt mij heel eenvoudig. Die lopen regelrecht over naar de partij BDW. Die dat zijn. denk ik ook. Ja, dat denk dat... ik, ja. Dat, moet je geen, uh, daar moet je geen professor voor zijn om dat te begrijpen. En, uh, want je ziet jezelf als een altijd alternatief. Nou, ja, ik zeg het, mijn, hè, mijn, mijn collega doet hier heel goed werk, uiteraard. Die boezel Alleen af en toe laten op een klein steekje vallen. En ik ben er dan natuurlijk om die kleine steken op te vullen. Dus dat zien de mensen ook natuurlijk. Van als ze denken: van we gaan daar die steken halen. Voilà, hier Dus ah, okay. eigenlijk is politiek gelijk Braier. De ene laat staakje voor steken vallen. De andere neemt die steken terug op. Voilà. Oké, okay, zo gaat het dus. Ah wel. Uh, ik, we komen dicht bij het einde alweer. Omdat we er. Uh, ja, proberen. wat mij ook is opgevallen, en daar ben ik natuurlijk ook hier. Heel dankbaar voor. Hè. Uh, ik heb uh, net een berichtje gehad dat de uh, burgemeester dan toch een, uh, een bal gaat geven. Ah. Een bal. De 22 december, ook toevallig zo'n twee weken voor de verkiezingen. Um, en aangezien dat ik pas uh, vorige maand mijn bal van de Schuimburgemeester heb gegeven. Heel succesvol. Heel succesvol. Bal, heel succesvol, een, heel succesvol. Een, fantastisch, een geweldig. Voor de Nationaal. Absoluut, met de Nationaal. Met de prachtige techniek ook. Van een, zeker, een, is van uh, mensen Een ondergetekende ontwacht, hier. Een he? ondergetekende dag. Mijn tuin, ja. ja eigenlijk. Ja, dat <laughs> ja, mag je weten. Hoor. Ieder dadibus, ieder dadibus. Uh, en dus ik ben blij dat het zo'n succes heeft. Dat er echt een burgemeester dan toch uh, heeft gedacht van... Oh, al is burgemeester. Doet hij doet dat niet slecht. Dat is een goed idee. Ik kan het idee kopiëren. Dus ik ben hier blij dat ik hem idee geef die hem kan kopiëren. Ja, ze Hello. zeggen toch dat uh, een copy is de uh, most uh, best flattery. Hè? Het is, ja. het is een, uh, je kan het als hebben beschouwen of zo, fijn. En we gaan de deur weer dicht doen. Zo, hè. En laat die mensen daar maar rustig doorwerken. Dat gaat nog wat worden tegen de verkiezingen. Ja, dat zijn ook allemaal pygmeën. Want als we natuurlijk pygmeën in zo'n redactieruimte zetten, kunnen we twee keer zoveel volk in dezelfde ruimte zitten als met gewone Antwerpse traditionele ja. burgers. En, en hoe we aan die pygmeën komen, dat horen we dan in de volgende aflevering. Ik denk uh, weer uh, tegen ja. een week of zo. Uh, hou je ogen oren open weer. Ja, hè? ik mag natuurlijk nog even zeggen, hè. Ja. ja. Om eerlijk te zijn zijn dat niet echt pygmeën, maar zijn het oompa loompas. Oké. Okay. Ja. En, en maar daar hebben we nu geen tijd meer nee, voor. daar ja, dat we volgende week hier allemaal uitleggen. <laughs> Hoe dat we op die oe-baloe-bas komen. Oh, <laughs> eh, Rudy. Ik zou <laughs> zeggen: eh, dit was een, de BDW-cast nummer 2. Eh, namens mijn eh, gast hier, de, gast, de schijnburgemeester. Inderdaad, die boes. Ja, zeg het maar. Neem maar afscheid van de mensen. Ja, beste vrienden, het was een hele eer om jullie weer te mogen toespreken. En ik zie jullie graag volgende week. Salutiboes, AV. En we gaan eruit met het campagnelied, featuring uzelf op lead BDW. Ja. Met de schuld van de anderen, oftewel godverdomme miljarden onder jou, Oftewel in het Latijn, culpa alioris.